2 uur. Dit is Radio 1. Deone de Graaf. We volgen straks de zesde etappe in de Ronde van Frankrijk... over ruim 176 kilometer. Vlak, dus je zou zeggen een massasprint. Radio Tour is er na het nieuws van twee uur met Mark Visser. Pensioenfondsen moeten in de toekomst elk jaar minimaal de inflatie vergoeden... en als ze dat niet kunnen, moeten ze de pensioenuitkering verlagen... Naar verluidt staat dat in plannen van staatssecretaris Kleinsma... die in 2015 moeten ingaan. De fondsen mogen in slechte tijden de pensioenpremies niet meer verhogen. Ze mogen ook niet anders gaan beleggen of niet meer indexeren. Ze moeten in die omstandigheden meteen de pensioenaanspraken verlagen. Volgens de plannen van Kleinsma mogen de fondsen wel kiezen voor meer risico. Daardoor is er een grotere kans op hogere rendementen... en daarmee hogere pensioenuitkeringen. De islamitische school Ibn Ghaldun in Rotterdam kan mogelijk toch zelfstandig verder, zegt de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam, de CVO. Die gaat Ibn Ghaldun voorlopig begeleiden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de islamitische school echt een onderdeel van de christelijke schoolvereniging wordt, zegt voorzitter Litooi van de CVO. Als uh, deze organisatie omvalt, is er een probleem met leerlingen die op Rotterdams niveau niet op te vangen en ik vind het dan mijn uh, verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid van CVO, dat wij kijken of we voor een, uh, een school, leerlingen, ouders in de problemen iets kunnen betekenen. In ziekenhuizen in Europa liggen naar schatting 80.000 patiënten met een in het ziekenhuis opgelopen infectie. Dat is bijna 6% van alle patiënten, blijkt uit een studie van een Europees Onderzoeksinstituut. In Nederlandse ziekenhuizen loopt 7 van de patiënten een ziekenhuisinfectie op. Dat relatief hoge percentage heeft te maken met de korte lichtduur van patiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Wie in Nederland in het ziekenhuis ligt is meestal ernstig ziek. Ook is de registratie in Nederland beter in vergelijking met andere landen. Het punt is, als je niet goed kijkt naar ziekenhuisinfecties, zul je ze ook niet vinden. Maar Nederland kijkt wel heel erg goed en heeft een heel actief beleid op dat gebied. Dus dan zie je automatisch meer, maar je kunt ook veel beter ingrijpen. Al dus de Nederlander Mark Sprenger, de directeur van het onderzoekscentrum. Het Rijksmuseum heeft een van de belangrijkste stukken... uit de goudstickercollectie gekocht. Het gaat om de ontdekking van Amerika... van de Haarlemse schilder Jan Mostaart. Het werk is geschilderd rond het jaar 1535... zo'n 40 jaar nadat Columbus Amerika had ontdekt. De goudstickercollectie werd in de Tweede Wereldoorlog... door de nazi's in beslag genomen. Men kwam na de oorlog in bezit van de Nederlandse staat. In 2007 werd de collectie teruggegeven aan de erfgenamen... van de Joodse kunsthandelaar. We vroegen Rijksmuseumdirecteur Pijbus ook wat het schilderij heeft gekost. Ja, en daar hebben we nu een typisch Nederlands antwoord op. Uh, namelijk dat wij geen uitspraken doen over, de, over de, de prijs die met de verkopende partij is gerealiseerd.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 Maar er is ook verkeersinformatie Edwin Gerritsen. Er staan files bij Rotterdam op de A4, hoogvliet richting Vlaardingen... voor knop het Ketelplein 2 kilometer. Dat komt door de file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Daar staat tussen Vlaardingen en Spaanse polder 4 kilometer. Dat komt door het technisch onderzoek na een ongeluk. De rijbaan is daar tijdelijk dicht. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Als hoofdinnovatie van Sparta ben ik altijd bezig... met het nog beter maken van onze fietsen.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 Hoe kan het dat pensioenbeleggers soms tientallen miljoenen per jaar verdienen? In Hollandse Zaken vanavond een stevige discussie over de pensioenindustrie. Want onze pensioenen staan onder druk, terwijl Nederlanders wereldkampioen pensioensparen zijn. Waar gaat het mis? Een stevige live discussie in Hollandse Zaken vanavond bij Max op Nederland 2. We zijn dichtbij gekomen, ja. net niet. Het loopt nooit zoals je wilt. En altijd uh, positief denken. Ook al zit je helemaal kapot. Die anderen voelen dat ook. Nou, de verwondingen vallen wel mee. Hij heeft last van zijn Wat is Kevin is die daar gaat winnen? Maar Kevin is voor haken? voor zijn voor Dreipel. Hij is echt gretig en hij wil gewoon sprinten. En als je daar valt, is het loter. Met Gio Lippens, Sebastian Timmerman, Jeroen Wielaert... Steven Dalenboud, Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. Goedemiddag allemaal. Ze zijn onderweg voor de zesde etappe in de Tour de France. Een bijna vlakke rit. Over 176,5 kilometer van Aix-en-Provence naar Montpellier. Een massasprint zou je zeggen. Maar pittig wordt het zeker. Want Gio, het waait...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 Op Wimbledon spelen de vrouwen vandaag de halve finale. Straks de Duitse Lisicki tegen de Poolse Radwanska. Maar in België zit iedereen voor de buis voor Kirsten Flipkens... tegen Marion Bartoli, Marcella Mesker. Goedemiddag. goedemiddag. Wimbledon staat al bol van de verrassing, hè? maar dit is er ook echt heen. Ja, dat had uh, niemand gedacht. Zelfs niet Kim Kleisters, die vanuit Amerika, hoogzwanger van haar tweede kind... de verrichtingen van haar ja, boezemvriendin uh, Kirsten Flipkens uh, volgt. Ze hebben regelmatig uh, sms-contact. Ze bellen niet, want ze zijn bijgelovig. Maar dat uh, Kim Kleisters een jaar geleden nog als uh, zo'n beetje de enige persoon uh, zei tegen Flipkens... van ga door, hard werken, je komt er wel. En de enige die zo'n beetje in de carrière van Flipkens geloofde... toen ze 262 op de wereldranglijst stond... Stond. Na bloedklonters in haar kuit, na allerlei gezondheidsproblemen. Ze pikte het weer op, ze steeg, ze won haar eerste toernooi. Staat 20 nu in de wereld. En in haar eerste halve finale van een Grand Slam. Een sprookje, ze hebben het hier over de Cinderella story. Maar ja, ze moet het nu opnemen tegen de Française Marion Bartoli. Oud-finalist op Wimbledon. Een beetje aparte type, dubbelhandig aan beide kanten. Maar een zeer goede grasspeelster. En de vraag is of die kleine, dappere Kirsten Flipkens... met het aanvallende spel... Die die stugge sterke Bartoli kan verslaan. Op weg met Radio Tour de France. Jeudi 4 juillet. 6 e étape Aix-en-Provence Montpellier. De Tour. Vanaf het moment dat het uh, echt zomer wordt, mag deze plaat gedraaid worden. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. De zesde etappe is bijna een uur onderweg... maar de kopman van Lotto Belisol is er niet meer bij. Jurgen van den Broek kwam gisteren ten val en kon vandaag niet meer opstappen. Zeer verdrietig voor van den Broek. Pijnlijk voor uh, zijn ploeg Lotto. De ploeg die voor hem zou gaan rijden deze Tour. Jeroen Wielaert zocht bij de start Mark Wouters op... ploegleider bij de Belgische formatie. Mark Wouters, kopman kwijt, al vroeg in de tour. Ja. Uh, shit happens all the time. Hè. Dus, uh, we waren zo gelukkig dat we uh, Corsica heel hard uh, waren overgekomen. We hadden de dag erna een schitterende ploegentijdrit gereden. En dan een dag erna, ja, noodlot. Hè. Inwendig kwetsuur aan de knie. Röntgen moet uitwijzen wat het precies is. Uh, hoe dan ook, diagnose is, groot probleem voor Lotto. Ja, onze, onze klassemensrijder is oud. Wat is hem overkomen na Corsica? Ja, hij is, hij is, uh, gisteren in de massasprint is hij uh, gevallen. Ja. Is hij, uh... Die fatale puinhoop ja. daar op het laatst? Ja, op 200 meter van de meet. Ja. En dan kun je je vraag stellen, moet je daar in dat gevriemel zitten... of moet je daar uh, net achter zitten... Maar als je er net achter zit en dan valt een gat, ja, dan, dan is het ook weer... Uh, ja, had, er, had mee, moeten vooraan zitten, dus het is vooraan gebeurd. Ja. Dit hoort ook bij de fatale begindagen van de Tour. Die iedereen vreest, die je probeert te voorkomen. En daar is geen reden meer aan. In de eerste week gebeurt er altijd zoveel. Uh, we hadden tot nu toe geluk en nu weer pech. En dat ongeluk en die pech komt niet alleen, want André Krijpel heeft uh, tot nu toe ook maleur. Ja, gisteren uh, net niet. Ja, on, on, uh, we misten Jurgen Roelands uh, gisteren. Dus, uh, Waarom? Ja, Hij was betrokken in een valpartij uh, al, daarvoor, eerder. al eerder. En daarmee zat hij helemaal achteraan uh, in de groep. En, en ja, uh, ja is, hij, is hij gelost geraakt. En, uh, kijk, als die val daar niet is en, dan, uh, en Jurgen kan vooraan in de groep beginnen, dan, dan uh, overleeft hij die klim ook. En dan uh, hebben wij een mannetje meer in de sprint. Ja. Zo is het een aaneenschakeling van een hele zware tegenslag. Denk even aan de Tour van vorig jaar. Toen Cavendish ook de sterkste bleek. Maar Grijpel toch won. Ja, maar we hebben weer een sprint gehad. Maar we, vandaag zal er heel waarschijnlijk weer een, een andere sprint aankomen. En uh, We hebben twee jaar terug met, met Jurgen. is toen ook een keertje uitgevallen. En hebben ook nog weer te gewonnen. Dus het uh, kan nog allemaal. We moeten blijven gewoon verder werken, focussen op de Tour en het uh, leven gaat verder. Het is nog niet gedaan. Nee, we zijn nog geen week ver. Nee, maar het klinkt niet heel erg gelukkig. Hij klinkt niet heel erg gelukkig, Mark Wouters van Lotto Belisol, Onder andere over Jurgen van den Broek. De kopman van Lotto doet dus niet meer mee. En Gio, hij heeft ook niet echt een gelukkige hand hè, als het gaat om de Tour. Nee, twee jaar geleden, we weten het allemaal nog wel, de dag dat Johnny het prikkeldraad inreed, die dag naar saint flour toen was er een hele zware valpartij in een afdaling van een berg in het Centraal Massief. Je kunt zich dat ongetwijfeld allemaal nog wel herinneren. Die valpartij met Alexander Vinokourov En ook Jurgen van der Broek lag er toen bij. Toen was het ook einde van de tour voor Jurgen van der Broek. En wat dat betreft ja, lijkt hij toch wel een beetje ook als brekenbeen op wat wij in Nederland hebben met Robert Geesink. Goeie klassementsrenner. Een man die top 5 kan rijden in een grote ronde. Maar ja, het kan ook verschrikkelijk misgaan. En waar dat dan aan ligt. Of het aan het postuur ligt. Aan de manier van meeren rijden in dat peloton. Inderdaad, wat net ook gezegd werd door Wouters. Je moet eigenlijk niet in dat gewring gaan zitten op het moment dat er een massa-sprint uh, plaatsvindt. Je moet als rijden zorgen dat je buiten de problemen bent. Cadel Evans die doet dat bijvoorbeeld goed. Maar ja, ook Cadel Evans heb ik wel eens een keer op zijn gezicht zien gaan in een Tour de France. Een Tour die die toen uh, kans, uh, kansloos uh, verloor. Dus uh, wat dat betreft is het ook verschrikkelijk lastig. Ja, ook Maxime Bouet uh, die lag gisteren ook bij. Die heeft zijn arm gebroken. Dus uh, exit voor uh, Bouet. Maar er zitten ook nog eens Renners op de fiets die niet echt fit zijn, hè? Nee, Aymar Zubeldia is er zo'n eentje. Die lag gisteren op de grond met een paar ploeggenoten, een paar ervaren ploeggenoten. Met Jens Voogt, bijvoorbeeld met Andreas Kleuden. En die waren blijkbaar in elkaar verstrengeld geraakt en uh, zijn gevallen. En hij heeft een middenhandsbeentje gebroken, is wel op de fiets gestapt. Maar dat is nou typisch zo'n rennen waarvan je denkt van ja, hij zou zo meteen zomaar kunnen opgeven. Maar dat dachten we ook van Tony Martin, met die hersenschudding en die kneuzingen. Ja, en je weet hoe die door heeft gereden. Zit gewoon nog op de fiets, hè? Zit op de fiets en uh, ja, die, die, die rijden een geweldige tijdrit, Wint dan weliswaar net niet, maar uh, ja, die Martin is wel weer helemaal terug. Maar vandaag is toch wel echt zo'n etappe met wind en, en waarschijnlijk waaiers... dat je maar beter wel fit kan zijn. En toch? Uh, je kunt uh, in uh, uh, deze omstandigheden. Het is trouwens ook verschrikkelijk warm. We hebben net te horen gekregen van de jury. Dat er bevoorraad mag worden vanuit de auto per onmiddellijk. Eh, omdat het eh, ja, waarschijnlijk boven de 30 graden gaat worden. En dat betekent eh, veel bidons halen, veel drinken, liters vocht naar binnen werken. Want het wordt er ook allemaal weer uitgezweet. En eh, ja, het betekent inderdaad wel gevaar voor de renners. want Als ze straks hier in dat open land komen, daar eh, in de richting van Montpellier, boven de Camargue. En dan waait de wind altijd en dan waait die schuin van opzij. En dan kunnen er wel eens waaiers ontstaan. Hè? Een paar jaar geleden hebben we dat gezien in een etappe naar La Grande Motte. Toen zei, kregen we nog die, dat prachtige duel tussen Contador en Armstrong. Allebei in dezelfde ploeg rijden. Armstrong zat in de eerste waaier, Contador in de tweede waaier. En Armstrong gaf zijn ploegmaat de opdracht om hard door te rijden. En uh, ja, zo'n soort etappe kun je krijgen vandaag. Verwacht jij straks een duel tussen uh, Argo Shimano en, uh, en Omega Pharma Quickstep? Ja, dat verwacht ik. Dat zijn eigenlijk toch wel de twee ploegen die A, hun treintje het best georganiseerd hebben. Dat hebben we gisteren wel gezien met Cavendish. Hoe die uiteindelijk naar de streep gebracht werd. Het werd wel even ontregeld, maar uiteindelijk was het Gert Steegmans. Die Cavendish naar een prachtige positie bracht. Waardoor hij ook echt op topsnelheid die etappe kon winnen. En hetzelfde kunnen ze in principe bij Argo simano Winnaars van de eerste etappe met Marcel Kittel. Kittel gisteren gevallen. Kon hij niet meesprinten. Dus geen treintje. Maar vandaag dan ben ik toch heel benieuwd naar die strijd tussen die twee treintjes. Ze zullen wel even een koploper terug moeten pakken. Want meteen na het vallen van de vlag... Ging er een Spanjaard vandoor en die dacht natuurlijk, ik krijg van een paar man mee, hebben we een leuk kopgroepje, rijden we de hele dag in beeld. En uh, die arme Spanjaard, die Luis Angel Mate 29 jaar oud uit Madrid, die keek om en die zag dat er in het peloton niemand reageerde. Sterker nog, ze gingen allemaal massaal aan de kant staan om te plassen. Ja, dan word je bijna letterlijk in de zijk genomen door de rest van het peloton. En hij rijdt nu helemaal alleen voorop 4 minuten en 55 seconden is zijn voorsprong. Maar ik benijd hem niet hoor, die arme jongen. De tour op Radio 1. Hey, hey, hey. hey, hey, hey. geleden was dit een hit uit de Verenigde Staten. Train en Hey Soul Sister. We gaan eens even kijken op Wimbledon. Marcella Mesker, hoe gaat het met de Belgische in haar finale tegen Bartoli? Nou, die komt toch wel vrij snel 3-0 achter in de eerste set. Werd in de tweede game, haar eerste service game, gebroken. Had zo even wel een breakpoint op de service van Bartoli. En je ziet er zoeken naar een bepaalde strategie tegen die dubbelhandige speelster Bartoli. Uh, die is erg gevaarlijk vanuit de hoeken. Dus wat zie je Flipkens doen? Veel back and slice door het midden. Want ja, uh, als je niet naar de hoeken kan, dan maar door het midden. Geef haar geen hoeken. Nou ja, het werkt nog niet helemaal. De power overheerst voorlopig van uh, Bartoli. Het lijkt me een hele zware klus voor die Kirsten Flipkens. Ze is maar 1,65 meter 65. Ze moet het hebben van haar snelheid, van haar variatie en vooral van haar aanvallende spel. Maar tegen iemand die hard slaat met twee handen aan beide kanten kan je bijna niet naar het net komen. Dus ik ben benieuwd of het haar gaat lukken. Het begin in ieder geval is voor de Française, want het staat 3-0 voor Marion Bartoli. Prachtige lengte hoor, 1,65 meter. Um, elke dag proberen we contact te maken met een uh, ploegleider in de koers. En uh, aangezien de professoren zeggen dat de etappe vandaag in een massasprint eindigt, bellen we met de ploeg van Argo Shimano. Rudy Kemna, goedemiddag. Goedemiddag. Hadden jullie deze etappe inderdaad uh, aangekruist? Ja, het is een etappe wat, uh, wat vlak is. Mm -hmm. uh, dan zou je gelijk zeggen dat het een massasprint gaat worden. Uh, we merken wel dat het hier uh, vlak en open is, uh, dus uh, uh, de tegenstander is meer de wind en de concurrentie uh, om een vlak uh, in de waaiers te gaan rijden. Daar is het nu een uh, nerveuze tijd voor dat we, dat we daar nu naartoe werken. Ja, daar hebben jullie wel een beetje gerekend op een strijd tussen Cavendish en, en Kittel. Ja, we rekenen op een uh, massasprint uh, waar... Uh, Zeker Marcel een hele belangrijke kandidaat is. De concurrentie komt van uh, waarschijnlijk de eerste plaats uh, Cavendish. Maar ook Krijpel. En er zijn veel sneller, maar Christophe rijdt goed. Dus er zijn meer uh, concurrentie. Er is dus meer concurrentie. De strijd Cavendish-Kittel uh, is wel een naar uit zien. Ja. Hoe voelt Kittel zich? Want hij, hij lag gisteren even bij een volpartij. Ja? Hij is even gevallen. Daar is hij is gewoon uh, gelijk vol opgereden. Hij was moe waarschijnlijk. Nee, dat is natuurlijk heel vervelend. Gisteren was het een, uh, een mazzelspunt die, uh, die vrij hard ging. Uh, gelukkig uh, is hij er goed afgekomen. En, uh, hij heeft alleen wat uh, schaafhonden op zijn billen. Uh, maar hij voelt zich prima. Ja, dus het zou kunnen. Ja, we gaan de strijd aan. En uh, we gaan eerst moeten zorgen dat we met een goede groep naar de finish komen. Dat is al spannend genoeg En dan uh, zal de strijd... Uh, in de worden. Ja, want het is nu gewoon heel erg oplettend rijden hè? met die wind en die eventuele waaienvorming. Ja, je merkt gewoon nu dat de nervositeit aanwezig is al. De wind is nu al een beetje bekant, het draait een beetje met de weg. Uh, het is nu nog beschut, maar je merkt gewoon wanneer het wat open wordt en dat gaat het worden, dat het peloton nerveuzer gaat worden. Iedereen is uh, bedacht op een, uh, op een waaienkoers. Uh, dus de elementen de, door de wind die zullen vandaag echt aanwezig zijn. Ja. En hoe voelt John Degenkoop zich? Ja, hij voelt zich uh, ook goed. Ik bedoel, gisteren voelde hij zich goed. Hij uh, werd als sprinter uh, neergezet ook omdat het vallen uh, was. Uh, het was niet direct een sprint voor hem. Het was in volle snelheid. En dat is niet de kwaliteiten van uh, John direct. Nee. Uh, ja, het goed is dus uh, de finale is niet gelopen wat we eigenlijk gisteren wilden. Nee. Nou ja, misschien vandaag dan? Waren ze lekker rustig bij het ontbijt? Ik bedoel. Ik bedoel. Ja, we, we zijn zeker goed voorbereid en ook wel rustig. Alleen je merkt wel dat er, dat er spanning heerst Maar we wel een hele gezonde spanning. We weten gewoon dat vandaag een kans kan zijn. En uh, die willen we pakken. Dat is duidelijk. Nou, heel veel succes. Rudy Kemna, dank je wel dat je ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. En ondertussen is ook Gio Lippens in de koers. Is die uh, Angel Mateo al uh, een beetje ervan doordrongen dat hij op kop rijdt? <lacht> oh, dat eentje. is hij zeker hoor. Dat is hij zeker. Want hij rijdt uh, helemaal in zijn eentje. Hij heeft al vaak kunnen omkijken. En ja, het is toch een beetje sneu, hoor. als je zo'n renner daar alleen ziet zitten. Hij heeft, uh, als hij zijn helm af heeft, uh, dan heeft hij wel een guiten gezicht. Een uh, leuke kuif. Zo'n zwarte kuif heeft hij dan bovenop zijn uh, hoofd staan. Een beetje hip gekapt. Maar ja, nu zit die helm eroverheen. En nu leidt hij, zoals de meeste renners leiden, die solo rijden. Voorsprong was al aardig opgelopen tot boven de 4 minuten. Maar is inmiddels alweer teruggelopen naar 1 minuut en 41 seconden. En dat betekent dat het peloton hem misschien wel snel uit zijn lijden gaat verlossen. Want ja, dit is natuurlijk onbegonnen werk. Die arme jongen die weet dat, uh, ja, dat hij aan iets begonnen is dat hij het niet kan afmaken. Want hij weet natuurlijk ook wel dat alle ploegen alles op alles zullen zetten om er een uh, mooie massasprint van te maken. Het is geen uh, matige renner. Het is geen renner echt zonder naam. Hij uh, heeft al twee keer de Vuelta gereden. Dus is een beetje nou, boven in de middenmoot geëindigd in 2011, 63ste, in 2012, 47ste. En vorig jaar reed hij de Tour en toen werd hij 130ste. Hij rijdt voor de Franse coffee formatie en heeft twee echte overwinningen op zijn naam staan. Als prof een, een etappe in de Route du Sud en een etappe in de ronde van San Luis, dat is in Argentinië. Dat was alweer twee jaar geleden. En hij heeft vorig jaar nog het berg- en sprintklassement als een mooie combinatie gewonnen in de Route d'El de Sol. Dus het is echt geen no no ...deze Luis Angel Maté. Maar uh, dit is inderdaad onbegonnen werk. In het peloton daar zijn ze inderdaad nerveus. Dat kun je merken. Ze hebben er een hoog tempo, houden ze erop na... We weten dat we straks een tussensprint gaan krijgen. Dat gebeurt op 63 kilometer. Daar zijn ze nog niet door in Mossan-les-Alpilles. Prachtig dorpje met prachtige mooie bergpuntjes daar vlakbij. Het is allemaal niet al te hoog daar. En op een van die bergjes, daar moeten ze dan even omhoog. 700 meter met 7 procent. Vergelijk dat maar gewoon met een helling in Limburg. Stelt allemaal niks voor. Dus die sprinters komen daar zeker niet in de problemen. Nee, De problemen die worden mogelijk alleen veroorzaakt door de wind. Die vrij spel heeft daar in dat open land. Ik ben Over een zomerplaatje gesproken. I go to Rio. Peter Allen. Dit is Radio 1. Het is half drie geweest. Mark Visser met het nieuws. De Afrikaanse Unie overweegt om Egypte te schorsen. Dat meldt een bron binnen de Unie aan persbureau Reuters. De Afrikaanse Unie komt waarschijnlijk vrijdag morgen dus bijeen... om de situatie in Egypte te bespreken. Het uitgangspunt van het landenverbond is lidstaten te schorsen... bij een niet-democratische machtswisseling.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 En pensioenfondsen moeten in de toekomst elk jaar minimaal de inflatie vergoeden. En als ze dat niet kunnen, moeten ze de pensioenuitkering verlagen. Dat staat in plannen van staatssecretaris Kleinsma, die in 2015 moeten ingaan. Volgens de plannen van Kleinsma mogen de fondsen wel kiezen voor meer risico. Daardoor is een grotere kans op hogere rendementen en daarmee ook hogere pensioenuitkeringen. Dat is het belangrijkste nieuws. En dan de verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er is een ongeluk gebeurd bij Eindhoven op de A2 vanuit Maastricht. Tussen Leende Heide en Knoppen Batendorp staat daardoor 5 kilometer file. Daardoor ook een file op de andere rijbaan richting Maastricht voor Knopput de Hoogt drie kilometer. Bij Rotterdam staat op de A4 Vlaardingen of Hoogvliet richting Vlaardingen voor Knopput Ketelplein 2 kilometer. Dat komt door de file op de A20. De A20 van Hoefnolland naar Gouda tussen Vlaardingen en Spaanse Polder staat 4 kilometer. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. De rijbaan is daar dicht, het verkeer kan alleen over de vluchtstrook. Verkeer richting Gouda kan ook omrijden vanaf knopend Ketelplein... door de Benelux-tunnel en over de A15. Doe une suite Je veux pas. Des de chez Chanel. Je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 Ik Shit. Ik Echt mijn favoriet uit de Radio Tour de France, twee jaar geleden. Zaz, zij is vandaag de tourartiest, Dus gelukkig komt ze nog een paar keer terug. Dit was Je Veux. Dan gaan we snel naar Wimbledon, naar Marcella Mesker. Want het gaat hard tussen Bartoli en Flipkens. Ja, het staat uh, 5-1 voor Marion Bartoli. En ze serveert nu voor de eerste setwinst. Het staat uh, 30-15. Daar komt uh, de service return. Oeh, die is een uh, paar meter uit uh, van flipkunst. Die uh, service die kwam toch wat harder dan de Belgische inschatten kom op ter lijf en ze uh, kon niet meer uit de weg stappen. En dan is het 40-15, twee setpoints voor de 28-jarige Marion Bartoli. Nummer 15 van de wereld. Finalist op Wimbledon van 2007. En ze eindigt hier uh, de eerste set met een ace. Vertreffelijke eerste service precies in het hoekje. Je ziet de kalk, het krijt opspatten van de lijn. En uh, ja, Bartoli zit al als op haar stoeltje, terwijl uh, Flipkens nog eventjes uh, blijft staan. Maar uh, de set is toch echt voorbij. Het uh, gaat sneller dan uh, Flipkens zelf verwacht. Misschien toch een beetje nerveus. Haar eerste echte grote halve finale van een Grand Slam. Speelde uh, natuurlijk uh, wel wat uh, op hoog niveau, maar lang niet zo vaak als Bartoli. Eén titel heeft uh, Flipkens gewonnen. Bartoli heeft al zeven titels achter haar naam staan. Elf keer was ze verliezend finalist. Twee keer een uh, halve finale van een Grand Slam toernooi. Dus die is wel een stapje verder in de carrière. Dat blijkt hier ook in de eerste set. Bartoli echt op alle fronten beter. Keiharde returns, goede services. Het tempo is te hoog voor Flipkens om haar eigen gevarieerde spel te spelen. Laten we hopen dat ze er in de tweede set wat meer inkomt. En dat het wat meer een partij wordt. Voorlopig is het eenzijdig, is het 6-1 voor Marion Bartoli. Sebastian Timmerman, Gio Lippes, het avontuur voor de Spanjaard is alweer voorbij. Hè? Ik denk dat hij opgelucht is, hoor, dat ze hem uit zijn lijden hebben verlost. De sprintersploegen hebben zich geformeerd. Ook de ploeg van de gele trui, Simon Gerrans, die we daar zien zitten. In het midden van al die boomlange ploeggenoten. Hij heeft wel een ideale ploeg om zich heen verzameld. Allemaal grote, massieve mannen. Terwijl het zelf toch eigenlijk wel een klein mannetje is. Ook een goede klimmer natuurlijk, Simon Gerrans. Hij wordt goed beschermd daar vooraan in het peloton. We zien ook wat mannen van Omega Pharma Quickstep daar meedraaien. De ploeg van Mark. Kevin, dit is Nicky Terpstra die eventjes wat praat met hun ploeggenoot en zegt van joh, laten we het gewoon wel een beetje controleren en niet al te hard rijden. En ik denk dat ze van plan zijn om om blok in de richting te rijden van die eerste tussensprint. Maar die gaat wel weer belangrijk worden natuurlijk voor punten voor de groene trui. Die tussensprint op 63 kilometer in Mozambique, les Iets minder nog dan 20 kilometer voordat ze daar zijn. En ze zullen bijzonder voorzichtig zijn met de wind die hier een factor gaat zijn in deze etappe. We hebben 128,4 kilometer gereden. Ik kijk nog even naar het puntenklassement waar Peter Sagan aan de leiding gaat. 35 punten voorsprong op Mark Cavendish en op Alexander Christoff. Die staan gelijk met 76 punten. Kijken we nog even verder naar Marcel Kittel. 54 punten achterstand. En Danny van Poppel op de plaats, 68 punten achterstand. Dat gaat interessant worden met die tussensprint. En natuurlijk ook straks mogelijk met de massasprint. Maar ja, die eenzame koploper. Sebas, je hebt een tijdje bij. Hem. Gereden. Arme jongen toch? Ja, het was een hele arme missie. Arme jongen in een. Ja, Mission Impossible. Om maar eens een mooi Frans woord uh, not te gebruiken. Maarten Mardones, toen we hem uh, langs lieten rijden. Een keertje aan uh, korte plas van ons. Toen had hij uh, de ketting nog wel op het buitenblad liggen. Maar uh, aan de achterzijde al helemaal op het kransje. Uh, uh, met de meeste tandwieltjes. Kortom, het lichtst mogelijke uh, terwijl je wel op het buitenblad rijdt. En toen zag je eigenlijk al. Ook aan zijn gelaatsuitdrukking. Uh, dat hij bij zichzelf dacht. Ben ik aan begonnen. De links van Andalusië, zo wordt hij ook wel genoemd. Wat is een hele doop, zelfs zo'n beetje opgezocht om de middag een beetje door te komen. Maar we kunnen er alweer een streep doorheen halen. Dus door zijn naam. Niet wat betreft deze tour. Hij zit weer in het peloton. Maar hij heeft in ieder geval een klein beetje publiciteit meegepakt voor Covidis. De ploeg die we nog niet zo heel veel in de aanval hadden gezien. Eigenlijk nog nauwelijks in de aanval hadden gezien. Terwijl de meeste andere Franse ploegen toch al wel zich veel hadden laten zien. Veel publiciteit hadden gepakt. Dat zal ongetwijfeld een van de redenen zijn geweest... dat de ploegleiding van Cofidis... zal hebben gezegd, jongens, we moeten wel wat gaan proberen vandaag. Maar het zit er dus alweer op. En dus is het uh, toch wel een aparte gewaarwording... dat we zo rond de klok van kwart voor drie... in plaats van uh, achter een kopgroep... dat we voor het peloton rijden. Maar ik kan me er wel wat bij voorstellen... in uh, de geregisseerde koersen... zoals ze tegenwoordig zijn. Want er waait nog eens een kei kei keiharde wind. Je hebt het er al over gehad, Gio. En dat zorgt vanmorgen bij de start al voor veel nervositeit. En uh, zal iedereen de beschutting voorlopig even opzoeken en afwachten wat er gaat gebeuren. Die harde wind waait op dit moment vanuit het westen. Komt dus precies rechts haaks eigenlijk op dat peloton. Peloton dat zo'n uh, 50 kilometer bijna heeft afgelegd. Dat betekent dat we in de buurt zijn van Oriel uh, En dat het nog zo'n 14 kilometer is totdat we gaan sprinten in Mozanles les Alpi. En dan gaat het dus weer eventjes om de punten, de punten om de groene trui. En wie weet valt het daarna wel even stil en gaan we weer een uh, nieuw groepje krijgen in de Franse over. Want het is heet vandaag in deze zesde etappe op weg naar Montpellier.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 Dis-moi où tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts, et où papa, où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 C'est au moins mille fois que j'ai compté mes doigts et... België, Paul van Haver, artiestenaam Stroma. En dit is zijn nieuwste single, grote hit in België al, Papa Twitts, du we zijn weer aan het fietsen. En ah, ja. eigenlijk weet iedereen wel hoe die etappe gaat aflopen. Ja. Massasprintje. Thomas Mulder maakt even zijn tourpoortje. Uh, vlakke lid, rit langs de kust betekent waaiers. Massasprint met Cavendish, Krijpel en Kittel als topfavorieten. De jokers van Poppel en Christophe. En dan is die naam van de Nederlandse sprinthoop in bange dagen ook meteen genoemd Danny van Poppel. Was al een keertje derde in de sprint. En weet je wat? Twitter heeft eigenlijk wel een beetje vertrouwen in Danny. Het gaat wel goed, zeggen ze. Het komt ook een beetje omdat Danny, ja, die is gewoon niet bang. Je hebt je er weer tussen gegooid. Wat heb je weer geleerd vandaag? Heb je weer iets geleerd? <laughs> Dat je nooit moet opgeven en altijd uh, positief denken. Ook al zit je helemaal kapot. Die anderen voelen dat ook. Het is een inspirator, is het. Het is echt een inspirator. Marloes van der Kolk die zegt... Doe mij maar de underdog van Poppel. Daar word ik wel blij van. Uh, Marquiet van Leeuwen tweet... Heel veel succes vandaag, Danny. Wat een topprestatie tot nu toe. Ik ben trots op jou. En Joost Goesten vindt hem een held. Hij zegt... Daar kunnen een hoop van die gemaakte voetballers nog wel wat van leren. Mooi, man. Uh, en het gaat ook veel over het gesprek van gisteren. Dat te zien was in de avondetappe. Programma op Nederland 1. Uh, <lacht> Met Danny, jongste renner in de Tour. En Jens Voogd, oudste renner. En in de tour 41 is hij Danny is 19 en Vogt, ja Die voelde zich eigenlijk wel een beetje een vader. He is, I don't know, probably six months older than my son. So I can't help it to feel like he is my son. He looks like your vader? <laughs> yeah, is uh. mijn vader is uh 25 and uh, it's a little bit older. Ja, 19-jarige Danny en zijn 25-jarige vader <laughs> kunnen dus niet alleen bijna heel hard fietsen. Ze zijn ook nog eens een medisch wonder. Dan, spannend is het. Punaise gate Dionne. Punaise gate. Volgens skyploegleider Nicolas Portal lagen er punaises slash spijkers op de weg gisteren... waardoor sommige renners lek reden. Verontwaardigde reacties op Twitter. Tanja Dijkstra zegt, moet dat nou mensen? En Orla twittert, wat bezielt sommige mensen toch eigenlijk? Jurid van der Voorde is uh, sporthistoricus en tweet een geinig weetje. Ook in 1904 werden er al spijkers op de weg gegooid tijdens de Tour de France. Klopt, Graham Tankink was erbij. Guus Wijssel die tweet spijkers gooien op de weg waar de Tour langskomt. Sorry maar daar zie ik de Tour echt niet van in. Geef niet Guus, iedereen zo'n humor. En André Rodenburg die heeft een goede tip. Misschien moeten er voortaan ook een bezemwagen voor het peloton uit. En wie dan die punaises slash spijkers op de weg heeft gegooid... Nou daar is Twitter nu een beetje naar aan het zoeken. Is nog niet bekend, geruchten gaat dan het om onverlaten gaat. Zou kunnen. Punaise Gate, Punasagate. Gate, ja. Ik ga het uh, volgen en uh, misschien komen we er morgen of later weer op terug, Dionne. Wat <laughs> waren weer de tweets. Te. Zometeen meer. Dank Luc. Oké. Okay. met you in. Montreal, just a flirt. We gaan eens even op Wimbledon kijken, want Marcella Mesker... de dokters hebben het druk deze week, hè? Ja, dat ligt allemaal aan het uh, gras. Hè. Dat is niet best uh, voor de knieën en ook uh, Flip uh, uh, Flipkens heeft uh, last van haar knie die al ingetaped was. Daar speelt ze trouwens al een hele tijd mee, hoor. Alleen ja, als je dik achter staat, want dat staat ze 6-1 en 3-0 is het voor Bartoli. Ja, dan doet alles natuurlijk meer pijn. Ze zit totaal niet uh, in haar spel, want uh, ja, haar spel wordt ontnomen door Bartoli die bijna foutloos speelt, goed serveert en dan met die geweldige dubbelhandige slagen, de returns, ja, vanaf de eerste klap in. De rally dicteert. En ja, je moet het de Française wel nageven. Het is een aparte speelster om naar te kijken. Een apart typetje. Vroeger werd er nog wel eens om gelachen door de collega's. als ze haar schaduwslagen op de baan stond te oefenen bij het retourneren. of als ze er huppeltjes stond te maken en met dat vuistje zo overdreven. Maar ja, uiteindelijk heeft ze geweldige resultaten. En zie ik het een Sharapova en een Azarenka ook gewoon doen. Dus ze wordt nu een beetje nageaapt. Want ja, kennelijk helpt het. Uh, ze speelt fantastisch. En ja, om een voorbeeld te geven van een periode begin van die derde, tweede set... was het van de 13 punten won Bartoli er 12. Dus van een echt duel is er geen sprake. En als Flipkens dan ook nog weer een beetje pijn krijgt in de knie... dan denk ik dat dit heel snel afgelopen is. En dat we ja, toch de spannende wedstrijd in die volgende halve finale moeten verwachten... tussen Radwanska en Leziki. Want voorlopig is het Bartoli die alles bepaalt. Zij lijkt met 6-1 en 3-0. Dan gaan we weer naar de zesde etappe in de Tour. Sebastian Temmerman, Gio Lippens. Het tijdje zojuist in het peloton van Nairo. Quintana heeft inmiddels wel weer aangesloten. Rijdt in de buurt van de wagen van de dokter. Waar Maarten Wijnans, de man van Belkin. Hij is belg. Hij rijdt bij die Nederlandse ploeg ook even aanhangt. Die heeft dus ook een probleempje. Maar Quintana ging onderuit in die nerveuze aanloop naar de tussensprint die we zo gaan meteen gaan krijgen in Morsan les salpien Weinig schade voor Quintana, maar toch even schrikken. want Quintana is de winnaar van de afgelopen ronde van het Baskeland. En daarmee toch meteen ook een van de serieuze namen in deze Tour de France. Die natuurlijk straks pas in de Pyreneeën echt op gang moet komen. Daar zullen de klimmers naar voren komen. En Quintana is er eentje hoor. Columbiaantje. En uh, het is een man die in deze etappe niets anders moet doen dan overleven. Zoals al die klimmers dat moeten doen. Wat je wel ziet is dat alle ploegen eigenlijk aparte treintjes formeren. We zien aan de linkerkant van de weg Orica Greenwich Met de gele trui natuurlijk. Maar ook met Matthew Goss. Zijn tuf, die rijdt daar hard op kop. We zien Omega zitten met een treintje. We zien de groene mannen van Peter Sagan zitten. We zien de ploeg van uh, uh, Cadel Evans. BMC zien we daar rijden. Lotto rijdt daar aan de rechterkant van de weg. En uh, zo is er toch wel wringen geblazen op weg naar die sprint. Cavendish zit ook vrij vooraan. Achter drie ploeggenoten. Die zal zo meteen toch echt de volle punten willen gaan pakken in die tussensprint. Maar die is nog ver weg. Drie kilometer. En dan vraag je je ook nog even af. Hoe staat het met de winsebas? Het is uh, heel hard hoor, die wind die waait heel hard. Die waait heel hard en die uh, komt nu weer schuin van voren. We hebben even een tijdje op een weg gereden dat hij uh, dus haaks... Van, recht kwam, van rechts kwam. Maar de weg is een beetje gedraaid en de wind die uh, waait bijna, die blaast bijna weer vol in het uh, gezicht als je vooruit kijkt. En dat zorgde voor extra veel uh, nervositeit. Wind die, uh, die er trouwens ook een aardige koersnelheid uh, op nahoudt. Want de wind waait met zo'n 40 kilometer per uur. En dat is toch vaak een van de gemiddelden waarmee men uh, uh, de schema's berekent voor een etappe als uh, deze. Maar die wind die uh, waait dus erg hard en het was een lastige passage daar in Mouriez, Dat laatste dorpje voordat we op weg zijn naar de tussensprint. Want de weg die werd in één keer erg smal. Uiteraard een paar rotondes. Maar zoals je tegenwoordig ook veel ziet in Frankrijk. Ook een paar flinke verkeersdrempels. En de eerste en de tweede die gingen nog wel. Maar daarna kwam een drempel. Ja, dan moest je echt heel voorzichtig zijn. En ik kan me voorstellen als je dan op een racefiets rijdt. En je komt daar met nou dik 50 kilometer per uur aangesneld. Want zo hoog ligt het tempo wel zo nu en dan. Zeker als ze wat beschutting hebben en uit de wind rijden dat het dan heel moeilijk is om de controle te behouden over de fiets. Net zo mooi was het trouwens, of het was mooi trouwens moet ik zeggen... om te kijken naar de manier waarop Cannadeel in één keer zo naar voren kwam... gepoefd met uh, Peter Sagan. De weg die is er breed genoeg voor en de tussensprint die longt en longt en longt... want de tellen van de motor staat op uh, 62 kilometer. En inderdaad, in de verte zie ik het spandoek al... dat er dadelijk nog één kilometer te rijden is voor het uh, peloton. Dus het peloton zit ongeveer 500 meter achter ons... Dus... Het is nog zo'n 1500 meter en dan gaan we sprinten in de straten van Mozambique. En dit is nog maar slechts de tussensprint. gaat om punten voor de eerste 15 renners. Nou, houden jullie Quintana nog wel een beetje in de gaten. Die net uh, op zijn kont lag, want die zit in mijn toer, toerpool. Heb je hem gespeeld? <laughs> ja, dus ik raakte al in paniek. <laughs> Hij blijft op de fiets. <laughs> Oké. Okay. Ik heb nog een beachvolleybalbericht voor u. Want Sanne Keizer en Marleen van Iersel... hebben de achtste finales van het WK in Polen bereikt. Het Nederlands duo als negende geplaatst. In een spannende drie setter de hoge ingeschaalde Duitse vrouwen... Katrien Holtwik en Ilka Zemle. Zij sloegen die uit het toernooi. Keizer en van Iersel nemen het vrijdag op vorm plaats in de kwartfinales tegen het Braziliaanse tandem Lili Zijksas. We zijn uh, over een paar minuten bij u terug met het vervolg van Radio Tour de France. Het vervolg van de zesde etappe in deze Ronde van Frankrijk. Draait het uit op een massasprint. Zeer waarschijnlijk wel. Tot zo. A bientôt avec Radio Tour de France. Deze week in Brons met Boeken. Je vormt jezelf in gemeenschap.